12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. buitenland is D66 het grootste geworden bij de verkiezingen. De partij kreeg ruim 14.000 stemmen uit het buitenland. De nummer 2 onderbriefstemmers, briefstemmers, de VVD, kreeg er een kleine 300 minder. De gemeente Den Haag heeft dat bekendgemaakt. De Partij voor de Dieren maakte uit de uitslag op dat de restzetel naar die partij gaat en daarmee... op vijf zetels komt. Maar volgens de kiesraad is het voor die conclusie nog te vroeg. Dinsdagmiddag maakt de raad de definitieve uitslag bekend. Het tweede hek dat Hongarije bouwt aan de grens is eind mei klaar, zei premier Orban op de Staatsradio. Twee jaar geleden werd het eerste hek geplaatst. Orban liet het bouwen omdat toen dagelijks duizenden asielzoekers het land via de zuidgrens binnenkwamen. Mede door de Turkije-deal is het aantal migranten fors gedaald. Toch zei Orban vorig jaar dat er een hek bij moest komen. Hij is bang dat de Turken hun vluchtelingenbeleid veranderen. De Amerikaanse minister Tillerson van Buitenlandse Zaken heeft gezegd... dat het afwachtende beleid met betrekking tot Noord-Korea verleden tijd is. Tillerson is in Zuid-Korea en daar zei hij dat alle opties... op militair en diplomatiek gebied op tafel liggen. Hij zinspeelde ook op een preventieve militaire actie... Tillerson zei dat er een eind is gekomen aan het beleid van strategisch geduld met Noord-Korea. Er is te weinig geld voor het onderhoud van het MH17-monument in Vijfhuizen bij Schiphol. Morgen planten de nabestaanden van de ramp met de MH17 de eerste bomen voor een herdenkingsbos. Maar na een jaar is het geld al op, zegt een van de initiatiefnemers tegen de regionale omroep NH. Het bos krijgt de vorm van een lint. In het midden komt een grote stalen wand... met daarin de namen van de 298 slachtoffers van de vliegramp. Het monument wordt op 17 juli onthuld. Het is dan precies drie jaar geleden dat vlucht MH17 van Malaysia Airlines... boven Oost-Oekraïne werd neergeschoten. Het weer, zon, maar ook wolkenvelden en tot vanavond op de meeste plaatsen droog. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond opnieuw regen. Morgen bewolkt en regenachtig. Smiddags ook soms droog en het wordt dan 9 tot 12 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. En we gaan nog eventjes door een half uurtje met uh, Watertoren Sport. En, uh, we hebben inmiddels uh, al een aantal onderwerpen behandeld in de uh, afgelopen twee uren. We hebben uh, met Brian uit Engeland gesproken. We hebben met Martijn Prinsen gesproken over voetbal. We hebben met Joop van Es gesproken. Uh, en uh, uh, het laatste half uurtje. Uh, normaal natuurlijk zandvoort lunch, Maar bij lunchen ook wel. Maar, maar dan met heerlijke sportonderwerpen. Zo is dat maar niet. Maar we hebben in ieder geval uh, iedereen Jager uh, bereid gevonden... om nog wat te puzzelen over Zandvoort-nieuws. En je hebt geloof ik wel het een en ander gevonden. Ja, over over Zandvoort zelf niet zo heel veel... en er is niet zoveel te melden. Uh -huh. Maar uh, de regio en uh, ja, de wereld uiteraard... die heeft nog wel wat rare feiten... die ik met jullie wil delen straks. Geloof ik dat er nu weer muziek... en die draait je al nog. Ja. We kunnen wel uh, acht dagen per week doorgaan. Als de, uh, <laughs> We kunnen dag en nacht doorgaan... Dat over de sport, want er is niets mooier dan sport. Hey, deze week, Beatles. Eight days a week... is not enough Show I can Met de Beatles Eat Days Week. Hennie. We hebben een extra half uurtje. We gaan zo nog even praten met Monique uh, Wildschutte over dat lange afstand zwemmen. Karen Elvers die weet er ook alles van, maar dan vanuit het bootje, niet zelf gezwommen, natuurlijk. Arjan is hier om nog even over de nieuwe plannen van de KNVB te praten. En ik wil u graag nog even herinneren aan het feit dat uh, de Nederlandse honkballers het toch ongelooflijk goed doen in uh, Japan. Ze zijn met een Boeing 747 naar de volgende plek uh, gevlogen. Dat is uh, drie uur s'nachts op 21 maart. Dus als je het wil zien, dan moet je gewoon heel, heel, heel weinig slapen die nacht. Uh, woensdag 22 maart zijn er ook nog wedstrijden. En de finale is op donderdag 23 maart. Allemaal om drie uur s'nachts. Maar wat doen ze het goed, hè? Iemand een commentaartje daarop? Ja, wel, ik, ik, hè, vind het, ja ik vind het fantastisch. Ja. Ik bedoel, uh, honkbal uh, is ook zo'n sport... Uh, nou, die wel gelukkig goed in het nieuws komt. En ik vind Nederlanders, uh, die doen het onwijs goed in de wereld. En uh, Cuba is natuurlijk uh, de aardse rivaal altijd geweest. 14-1. het is onvoorstelbaar 14-1. Ik vind het heel gaaf. Maar we hadden het straks over het feit dat jij met je geweldige prestaties... Hè, wereldkampioenschappen, en Nederlandse titels en records en noem het maar op... eigenlijk weinig aandacht kreeg. Maar nu we het over Hongbal hebben... Ja. heb jij eerder van de naam Valentin gehoord? Nou, nee. Nee, nou, eigenlijk niet. Dat kan nee, eigenlijk niet. Voor yes, de wereldkampioen he? misschien. Ja, uh, ja, zijn hij ze slaat geweest, Twee he? geweldige home runs in die wedstrijd mm -hmm. tegen Japan. Ja, precies. Ja. onvoorstelbaar. Ik vind het uh, een rare wereld eigenlijk. Ja, ja, zou het niet ook met geld te maken hebben, met sponsors en dat soort dingen? Ja, geen idee. Geen idee, nee. Irene. Ja, ik, zit, uh, ik ben aan het zoeken als een gek uh, om te kijken of dat ik in de regio nog iets uh, kan vinden. Maar... Buiten de uitslag van de verkiezingen hier in Zandvoort is er niet zoveel te melden. Maar ik denk dat dat al geweest is. Hè? Daar heeft men het al over gehad. Neem nou, ik wij aan. niet hoor. Nee, nog niet. Nee. Dus vertel maar. Ja, zometeen. Wacht even, je moet me even de ruimte geven. Want het gaat niet zo heel snel op mijn, uh, mijn iPadje. Wat ik in tussentijd even kan melden aan de luisteraars. Uh, uh, dat doe ik uh, namens de mensen van Ballas Nedam. Die aan de zeeweg momenteel uh, aan de natuurbrug bouwen. Uh, er zijn uh, de afgelopen week weer een aantal mensen uh, uh, geweest die vanuit uh, de, de kust naar overveen reden, over de zeeweg met een, met een, met een snelheid uh, die je daar eigenlijk niet, niet kunt maken. Je mag er maar 30 officieel, de politie staat regelmatig te controleren daar, maar van de week zijn er een aantal mensen uh, die met, met nou, 50 of 60 kilometer door dat smalle strookje zijn gescheurd. En, en er is een van de uh, medewerkers van Ballas, Nederland, ter uh, ternauwernood aan een ernstig ongeval uh, ontsnapt. Dus een oproep aan alle zandvoorters die richting Overveen gaan en gebruik maken van de zeeweg. Pas een beetje je snelheid aan, hou uh, rekening met je medemens. Want uh, hoe je ook over die natuurbrug uh, denkt, dat uh, terzijde. De, de, de, de, de mensen die zijn naar keihard aan het werk. En verdienen dat het om met uh, respect te worden behandeld. En, uh, dus pas je snelheid aan, dat wil ik even kwijt. Het verschil tussen aanpassen en 30 km per uur vind ik overigens wel heel veel hoor. Ik rijd daar zelf bijna elke dag langs. En uh, ja. 30 km per uur is heel erg langzaam. Ja, klopt. En mensen die daar geen begrip voor hebben, die gaan enorm zitten duwen achter je ja. en toeteren. En ja, je kunt je daar niet van aantrekken als je dat zou willen. Maar het is uh, met name wanneer er uh, niet gewerkt wordt, dus buiten de werkenuren... Als je daar dan 30 kilometer rijdt... dan is daar uh, door de meeste mensen niet zo heel veel begrip voor. Nee, ik heb het ook uh, zelf ervaren... hoor, dat er mensen achter me zenuwachtig begonnen te worden. En uh, bumper gingen kleven. En, uh, ja, dat is ja. ook, weer, ook weer niet prettig natuurlijk. Ja, goed. Ze ja. moeten een keuze maken. En die keuze is nou eenmaal 30 kilometer. Dus laten we het ons daar maar bij neerleggen. We nou, moesten woensdag ook allemaal een keuze maken. Ja, woensdag, ja, ja, ja woensdag. Ik uh, was daar uh, zelf uh, bij in zoverre dat ik uh, vanaf 9 uur uh, op... Uh, locatie het museum heb mee mogen stemmen tellen. Voor de eerste keer trouwens. Dat, ik vond het heel bijzonder om dat mee te maken. En ik vond het ook heel bijzonder om te zien hoe dat dan gaat. en uh, Het is een klus hoor, kan ik je zeggen. Uh, uiteindelijk we, hebben we om half twee de deuren gesloten en gingen alle stemmen met de, nood, de nodige lijsten uh, uh, naar het uh, gemeentehuis en om daar verder uh, nog, uh, nou ja... Wat ze daarmee doen, daar weet ik niet. Maar ze zullen het misschien nog een keer tellen. Of in ieder geval bij elkaar optellen. En dan kijken wat de resultaten zijn geweest. Um, dan was ik nog uitgenodigd om daar nog wat te gaan drinken. Nou, daar heb ik voor bedankt. Want ik dacht van nou... <lacht> voor, na dat tellen blijven die cijfertjes en al die dingen toch nog wel even door mijn hoofd heen uh, gaan. Dus uh, laat ik maar gewoon naar huis gaan. Maar jij kan nu zeggen of het klopt, hè? Uh, nee, want ik heb natuurlijk maar van één bureau geteld. Ik weet niet hoeveel bureaus er in Zandvoort zijn. Maar in ieder geval, uh, ja, de VVD die heeft natuurlijk uh, enorm geknald uh, hier. Uh, weliswaar uh, minder, 10 minder, 10,1 om precies te zijn. Minder dan 2012, maar uh, toch wel een hele grote. Uh, de PVV die in uh, 2012 12,2 had, heeft nu 16,1 een stijging van 3,9. Ja, wat zullen we daarvan zeggen? Ik denk, ik, nee. <laughs> um, straks bij de gemeenteraadverkiezingen volgend jaar, dan uh, zal dit uh, wel uh, meer gaan spreken, denk ik. Ja, voor de rest uh, waren er uh, ja. bijvoorbeeld, waar ik dan gestemd heb, op partijen die zo klein waren, dan maar twee stemmen. En uh, ik, ik heb wel gezien dat ik eigenlijk toch wel van mening kan blijven dat de aantal. Uh, partijen in deze eigenlijk een beetje belachelijk is. Het gaat helemaal nergens over, want je kunt uiteindelijk niet zo heel veel invloed uitoefenen met één zetel in de Kamer. Wat, wat kun je daarmee doen? Ja, Jij die, je stem, stem laten horen. moet omhoog en dat moeten ze heel snel veranderen. Want ja, dit is dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar goed, dit even over de... Ja, ze de ze zijn ook voornemens om de Kiesdrempel te verhogen. Daar wordt over gesproken. Ja, ben ik voor. Ja, ja. zodat je wat minder partijen uiteindelijk over. En, en, en dan ben je sneller klaar met stemmen tellen. Dat scheelt ook. Een stuk. <laughs> maar goed, we houden de stemming erin, toch? Ja, Hier, precies. Bij Watertoren Sport in elk geval. Ja. Uh, ik, ik ga jullie nog eventjes uh, iets laten horen van mijn zoon Sven. Want daar ben ik nu een trots op. Maar we gaan heel veel jaren terug. Hier was hij een jaar of. Uh, nou, ik schat negen. En uh, toen had die, uh, was hij geïnspireerd door Simply Red. Luister. My love, Ik kan me nog herinneren, dit, was, dit werd gezongen uh, live in een uh, programma van Nickelodeon. Dat heette Ad Nick destijds, Het was eigenlijk een kinderprogramma. En Vivian van den Assen, die nu uh, bij Wakker Nederland, uh, of Goedemorgen Nederland, uh, uh, presentatrice is, was toen ook nog een heel, heel jong meisje, tenminste jong, uh, rond de twintig zeg maar. En had helemaal, had helemaal tranen in de ogen toen, uh, toen Sven had gezongen. Was heel leuk om mee te maken. We, u luistert naar het verlengde van de Watertorensport. Even een paar berichtjes. Allereerst, uh, er is een uh, uh, Dutch Open Karate in Nederland. Maar daar zijn dus alle Turkse karateka's niet naartoe gekomen. Geen Turken in Nederland op het moment. Opmerkelijk. Er is geloot, Ayaan. Ja, En dat de Turken heel wedstrijd. <laughs> uh, ja, de kwartfinales voor de Champions League uh, zijn leuke ontmoetingen. Juventus Barcelona. Uh, bij München Real Madrid. Atletico Madrid tegen Leicester City. Bij Borussia Dortmund AS Monaco. Ik denk dat het, uh, dat het leuke wedstrijden zijn. Zet leuk. Om één uur gaat Ajax in de, in de bol. Ja. Ik ben heel benieuwd wat dat wordt. Ja, nou, ik denk dat, uh, dat het de kans van Ajax wel aanwezig is. Ja, Om een makkelijker te lopen. Okay. Jij hebt Irena, uh, Irene de spelers die Danny Blind geselecteerd heeft. Ja, hij heeft um, nog okay. um, Matthijs de Licht en Kenny Teet. En Nick Viergever opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en het oefenduel met Italië. Uh, weer alle spelers horen die erin zitten? Nee, of uh, nee, dat is dat dit er is rest voldoende? Ik denk we wel, maar Ayaan, wat opmerkelijk is, een jongen van 17 in de selectie van Nederland zelf wordt u eindelijk verstandig. Uh, ja, ik ben er wel voorstander van, dat zei ik net al, uh, ik vind dat uh, uh, ik vond gisteren trouwens. Uh, de eerste 20, 50 minuten niet zo. Uh, de rest van de was best, Maar daarna was nee, hij altijd vooruit verdedigen. Altijd, altijd uh, weten waar de rest staat. Uh, uh, ja, ik, ik, ik ben ook een fan sowieso van een licht. En ook van Teten vind ik ook gewoon. Ik, ik snap gewoon niet uh, waarom, uh, waarom Veldman rechtsback staat. Ja, maar ik ook niet. Dit, en, en waarom Riederwald gisteren niet op de bank zat en dat. Uh, uh, dat die Duitser, uh, hoe heet die, die uh, dat, dat die dan op de bank. Is. Ik, ja. Volgens mij kun je aan uh, Riederwald nog wat verdienen. En die Westerman is 34. Ja. Uh, en die ga je niet meer verkopen. Dus ja, ik, ik zou altijd voor de jeugd kiezen. En terwijl je als Ajax heel altijd over je jeugdopleiding hebt. En het beste uh, jeugdopleiding misschien wel van Europa is. Uh, het is. Uh, als ik in het buitenland ben en er wordt over Ajax gepraat, dan hebben ze dat ze, is een fabriek. Met allemaal topspelers, toptalenten. Maar ik vind wel dat je daar veel meer uit kan halen. En ik ben blij uh, met, de, met dit nieuws dat, uh, dat die bij het Nederlands Elftel erbij zijn. Bij het echte Nederlands Elftel. Hm. Monique Wildschut, de lange afstandsstemster met alle grote successen, was vandaag onze gast. K en Elvers ook. Uh, Monique. Uh, jij, jij doet nu eigenlijk opleiding van openwaterzwemmers. Hoe komt het dat die sport opeens in Nederland zo goed is... en dat we daar maar gewoon twee gouden plakken op de Olympische Spelen winnen? Nou, dat is helemaal niet zo. We zijn uh, al jaren en jaren en jaren aan de wereldtop... En uh, ja, vanaf, je noemde toen straks Herman Wilmsen in de zestiger jaren... Uh, maar in de zeventige jaren, tachtige jaren, negentig het, het gaat maar door. Uh, Ikzelf was dan wereldkampioen, maar we hadden ook nog een Irene van der Laan. We hadden, uh, we hadden Edith van Dijk. Uh, we hadden... Um, ja, er zijn er ook nog twee, die kent helemaal niemand. Ian van der Hulst uh, bij de heren en bij de dames... Uh, nou, kom ik ook even niet op de naam. Dat is toch wel heel erg verschrikkelijk dat ik er even niet op kom... De, hebben we hebben nog een wereldkampioen gehad. Dus het is helemaal niet out, out of the blue. Alleen uh, omdat er nu een, een, een Olympische titel aan... Uh, he, dus 2008, Maarten van der Weijden, was voor het eerst Olympisch uh, goud. En dan, nu, uh, nu Ferry Weertman en Sharon uh, uh, uh, van Rauwendaal. Uh, maar omdat het Olympisch is en uh, goud haalt... dan is het alsof het of Nederland ineens open heeft. Maar dit is dus niet zo. En sterker nog, je zou denken dat we nu die gouden plakken hebben... dat het open zwemmen wel op de rit zit. Maar dat, dat is nog triest. Ik vind er nog steeds veel te weinig openwaterswemmen zijn. Er zijn er, het, het wordt wel heel populair, maar meer op recreatief gebied. Daar wordt het heel erg breed. Ook het ijszwemmen is heel erg populair aan het worden. Maar ja... Op het sportief gebied vind ik nog steeds niet breed genoeg. Maar wel top dat we natuurlijk gouden medailles hebben. Karin, jij hebt het gevolgd vanuit een bootje. Dat is niet zoals het hoort. Je hoort mee te zwemmen. <laughs> nou, uh, meezwemmen, ik, ik kan zwemmen, maar uh, ja, ik heb net als Monique gewaterpolo, daar uh, kennen wij elkaar ook van. We komen van de, niet dezelfde vereniging, maar uh, we lagen wel heel dicht bij elkaar. Um, dus de lange afstand is niet aan mij besteed, uh, Henny. Ja, <laughs> ik heb inderdaad uh, in een bootje gezeten, twee, het IJsselmeer uh, over, uh, twee keer heen en weer. En dat uh, heb ik gedaan in het kader van het begeleiden van een, uh, een, een jonge man, Daan Glory, die uh, uh, het kanaal over wilde zwemmen. En ja, in het donker moest zwemmen. Dus dat uh, die ervaring op wilde doen en ook even kijken van uh, waar sta ik nu en waar uh, dien ik nog op te letten voordat ik uh, het kanaal overga. Dus dat uh, heb ik meegemaakt en uh, ja, ik ben zeeziek geweest. Dus uh... <laughs> en uh, ja, het is een het is heel het is een heel aparte ervaring, want je je het is inderdaad heel eenzaam als je daar iemand ja, in het water... En, en die alsmaar slag voor slag voor slag gaat. Uh, dus het invoelen van zo'n jongen die daar in het water ligt... en ook uh, om moet letten dat hij dus ja, bij die boot blijft. Hè? Die boot die kan wel eens sneller gaan... Uh, een jongen die kan uh, een beetje afzakken. Dus moet je continu in de gaten houden. En wat heeft iemand nodig op dat moment? Is het inderdaad een stuk uh, mentale uh, aanmoediging? Of is het een stukje van, uh, ja, hij heeft inderdaad energie nodig. En dus moet je als team op zo'n boot... Uh, verdomd goed met, uh, met je pupil uh, uh, ja, in, in relatie kunnen zijn... En dat is bouwen, Henny. Daar, daar doe je een aantal jaren over, om dat uh, ja, tot een climax te kunnen laten komen. Ik vind het nog steeds uh, zeer bewonderenswaardig. Negen uur in een zee, in het donker. Ik bedoel, Monique, dat is te onvoorstelbaar. Je, je kan niet een dingetje op je hoofd zetten om lekker naar muziek te luisteren. Nee, nee, nee. Nee, dat is... Dat is uh... nou, daarom zeg ik, het is, uh, het is heel erg mentaal. En uh, het, overigens, het langste wat ik in het water heb gelegen is 19 uur. 19 uur 5 minuten. Dat was 64 kilometer. Dat is een dubbele marathon. Uh, nou, dat is ook niet leuk hoor. Dat kan ik je vertellen. Um, maar ja, je, je moet jezelf dus constant bezig zien te houden. Mentaal. En um, uh, dat is lastig. Maar dat wat, is denk, wat, lastig. wat denk je bijvoorbeeld aan? Ja, wat denk je aan... Um, uh, daarom was het voor mij wel belangrijk dat het een wedstrijd was. Want ik vond het heel fijn om met de wedstrijd bezig te zijn. Hè. Onder andere, ik wilde altijd weten waar liggen de anderen. Uh, wie heeft het nu moeilijker als ik vooral? Dat wilde ik graag, uh, graag weten. Uh, uh, ja, je, je, je, je denkt aan van alles eigenlijk. Ik dacht ook wel aan uh, familie, aan vrienden... of aan uh, de studie waar ik mee bezig was. Of aan ja, van alles en nog wat. Maar... Zeker tijdens een wedstrijd, dat was dan vooral voor de, tijdens de trainingen. De trainingen was ik heel veel bezig met uh, dagelijkse dingen. Uh, en ik zeg, ik zeg ook wel eens: het is uh, ook wel een soort meditatie. Meditatie in beweging. Uh, want je bent aan het bewegen. Ondertussen ben je toch aan het focussen op, uh, op wat uh, Karin net zegt. Op je, bijvoorbeeld op je slagfrequentie. Hè? Dus dat je je tempo erin houdt. En, uh, ja, een soort meditatie. En, en ik, had, ik kon ook na de training... of uh, meestal was het anderhalf, twee uur. Maximaal dus drie uur achter elkaar. Hè, dat, uh, uh, dan was, het, was ik ook helemaal uh, blij, zeg maar. Ik was allemaal een... Uh, ja, dat klinkt heel raar, maar... Al nee, problemen nee, maar het klinkt al het helemaal dingen, niet het was, raar, hoor. Alles ben je kwijt. Ja. En het, uh, uh, ja, nadat ik gestopt was... Nu had, had het over depressie, maar dat was ook een van de dingen. Ik kon, ik kon niet meer mijn... Uh, Gedachten zo makkelijk kwijtraken. En um, um, ja. Dus uh, ja heel, van alles gaat er door je heen. Ik bewonder je zeer. Ik wil je Dankjewel. hartelijk danken voor je komst naar onze studio. Nou, graag gedaan. Kom in de toekomst nog gerust een keertje terug. Ja, oké. Okay. Ayaan, <laughs> jij ja. ook hartstikke bedankt. Bayern München, Real Madrid. Is er één. Hè? Oh, makkie. Hè. <laughs> nee. Voor uh, Real Madrid. Voor Robben bedoel je? Nee, voor Real Madrid is het een makkie. Denk je? We, u even helpt ons een beetje nu. Ja, ja, ja. <laughs> Karin, bedankt voor je adviezen en je gepraat over gezonde voeding. Dank je. Jos, geweldig verhaal weer met Brian, uh, Toeek, over okay. het Engelse voetbal. Ja. <laughs> ja Super. Uh, jij was zelf in Engeland en uh, je bent gelukkig weer terug. Iedereen, okay. heb jij nog iets? Nee, nou, wat ik je net liet zien... maar daar ja, uh, heb je het is. over gehad. Dus, uh, ik, Nog een uh, half uurtje en dan gaat Ajax in de koker. Ik ben heel benieuwd. Wat denk je? Wie, wie heeft een idee? Nee, <lacht> het idee? In ieder geval wel, bij ziektes wordt het niet. Nou, gelukkig maar. Dus, want, uh, uh, die, die Babel die maakt uh, iedereen gek daar. Ja, het is, dat heeft natuurlijk met die politieke ding te maken. Ik vind dat wel jammer. Dat, uh, dat politiek en sport uh, gemengd worden. Ja. ja, ik denk toch wel dat Ajax... Uh, ja, ik, ik denk dat het iets voor mijn sister of zo wordt. Op een ja? of andere manier. Ja, en ik denk dat ze die gewoon ook gaan winnen. Het, het merkwaardige is dat beziek dat dus met Ryan Babel, met die Hollander... alles haalt wat ze moeten halen. Maar bijvoorbeeld Snijder heeft het niet zo makkelijk. Hè? Die schijnen heel vervelende opmerkingen te krijgen. Ja, Snijder heeft... Uh, uh, ik moet zeggen, uh, wat er met Snijder is... Uh, ja zijde zit bij een club waar het een tijdje rommelt. Uh, bestuurweg, nieuw bestuur, nieuwe trainer. Ja, en, en nieuwe trainer is altijd lastig. En ik denk dat Wesley uh, ook wel een beetje de, de, de jetleven uh, in Istanbul leidt. Hè. Uh, hij, hij zit liever met zijn vrouw op een, een de in- en duur restaurant... dan een extra uurtje trainen. Uh, ja... Rafael van de Vaart heeft natuurlijk ook meegemaakt. Euh, na zijn breuk en met die andere vrouw. En is hij ook naar beneden gegaan als voetballer? Dus ik denk dat de WS Snijder echt in de spiegel moet gaan kijken. En uh, niet de andere dingen erbij moet gaan halen. Is het toch weer de schuld van die vrouwen, hè? Altijd. Altijd. We gaan voor ah, we het weekend. Op. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne vrijdag en een heel goed weekend toe. Ciao, bedankt voor je techniek. Oké, okay, graag gedaan. Hey. Hey. Hoi. Hoi. Dag.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 Because I'm having a problem. Thank <laughs> you.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 You were always there for me when I needed you most I'm gonna love you till my lungs give out I promise till death we part. Sing in the music of the rain drum mm -hmm.